Zat ervoor, het was de pastoor. Kom dag kaplaanvik en verlazen de poel. Maar toen klonk geen slaps in zijn oor. Vrouwtjes geweest, zeventien keer, misschien nog meer Mijn vlees is zwak, dus heb ik het vaak de kwaad Met dat verdomde celibat Ach, zei Kaplaan, kom, trek u dat nou niet aan. Ik zat in de tent van menige vent. Als u iets anders wilt, kom rustig naar hier. Ik help u eraf met veel plezier. Heidewienst!